Met het NOS-journaal. Ex-premier Schotten van Curus Curaçao... zal in Willemstad verlaten. Op zijn partijkantoor sprak hij zijn aanhangers toe. Schotten zei dat hij zich ging opmaken voor de verkiezingen van 19 oktober. Schotten zei in zijn toespraak dat de nieuw benoemde premier, Peter Jan, Fort Amsterdam mag hebben. Hij heeft het regeringsgebouw naar eigen zeggen verlaten omdat hij niet wil dat er wordt gevochten. Er moet nu een periode van rust komen, zei Schotten. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een nieuwe interimregering, maar Schotten en zijn ministers weigerden op te stappen.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 Twee vuurwapens van het beruchte misdadigersduo Bonnie en Clyde hebben op een veiling meer dan een half miljoen dollar opgebracht. De pistolen waren in hun bezit op het moment dat ze in 1934 door de politie werden doodgeschoten. Het topstuk van de veiling was een Colt 38 mm van Bonnie Parker en leverde omgerekend ruim 200.000 euro op. Bonnie en Clyde zouden tussen 1931 en 1934 zo'n 10 gewapende bankovervallen hebben gepleegd, en ook werden ze verdacht van tientallen overvallen op tankstations en winkels samen met de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 much cooler than mine.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 Die dromen ons ontnomen, al lang vervlogen in de nacht. Is er nog een eigenheid? Oh, is slechts de slechtste eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht, Kom nieuw begin. Je weer beminnen, De fantasie slaat veel te vaak op hol. Er zijn redenen in overvloed, maar we hebben niet de moed. Hoe houden we dit vol? We hebben woorden.